Want je zegt zelf, als ik je vertel, dat is op je van. Maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Zo je die Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je daar vannacht bekijken tot ik alles van je met weet? Met alle mensen, vergelijke mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in muziek? Wil je langzaam kennen, maar misschien wil jij dat niet.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 Ik zwijgen, ik kan veel beter zwijgen.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 ZANG It's the.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 I'll so uh -huh.